4 uur. Dit is Radio 1, met Ger Jochems en Tessel Blok. Kan een fotograaf mensen die blind worden helpen om beelden te bewaren in hun hoofd? En hoe bouw je als crimineel je carrière op? Dat straks in Villa VPRO, nu eerst het NOS Journaal met Ewoud de Jong. De dood van de broertjes Ruben en Julian valt jeugdzorg niet te verwijten. De zorg is niet perfect gegaan en er zijn verbeterpunten. Maar al met al was de zorg voldoende. Dat concludeert de inspectie jeugdzorg na een uitgebreid onderzoek. Wel ziet de inspectie dat er bij problematische scheidingen... zoals die waarin de ouders van de broertjes verwikkeld waren... weinig effectieve methoden zijn om kinderen te helpen. De 19 jarige Ruben en zijn broertje Julian van Zeven uit Zeist... waren bijna twee weken vermist tot hun lichamen... 19 mei van dit jaar werden gevonden in een sloot. Hun vader heeft ze vermoord en hij pleegde daarna zelfmoord. Minister Dijsselbloem heeft vertegenwoordigers... van zeven oppositiepartijen ontvangen... voor overleg over aanpassing van de kabinetsplannen. D66-Kamerlid Kolmees zei dat hij vol verwachting naar binnen ging. Nou, vorige week hebben we natuurlijk de algemene politieke beschouwingen gehad. Uh, toen was het duidelijk dat er heel weinig ruimte zat uh, tussen VVD en Partij van de Arbeid... om echt te onderhandelen over, over belangrijke plannen voor Nederland. Uh, ze hebben nu een weekend over na kunnen denken, dus misschien dat er nu wel ruimte is. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren... zijn bereid het kabinet op onderdelen te steunen als ze er maar iets voor terugkrijgen. PVV en SP hebben de uitnodiging van Dijsselbloem niet aangenomen. Amsterdam gaat geld verdienen met de urine en ontlasting van zijn inwoners. De gemeente bouwt aan een fabriek die fosfaat uit het rioolwater gaat winnen. Het fosfaat dat wordt opgevangen kan als grondstof worden verkocht aan kunstmestfabrikanten. Nu is fosfaat voor de waterzuivering een grote kostenpost. De stof veroorzaakt hoge onderhoudskosten onder meer door verstoppingen en slijtage. Volgens de gemeente levert het winnen van fosfaat uit urine en ontlasting een kostenbesparing op van 400.000 euro. Natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm... De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Zo kwamen er vorige week zondag 1500 bezoekers. Normaal zijn dat er in deze tijd van het jaar zo'n 300 tot 500 per dag. Er was van tevoren al rekening mee gehouden... zegt boswachter Hans Breedveld van Staatsbosbeheer. We hadden wel verwacht dat na aanleiding van de film... Dat er meer aandacht zou komen. Daar hebben we een campagne op gestart, waarbij we tien andere gebieden in Nederland ook hebben aangewezen, als wildernisgebieden. Zodat men ook daarheen kan gaan. Joost vaderspas had we wel op gerekend om meer bezoekers. En hoeveel, ja, daar hadden we geen, geen weet van. Om de extra drukte te verwerken, wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het geven van excursies. Meer dan twintig jaar na de val van de Duitse muur... rijden er nog altijd ruim 32.000 Oost-Duitse trabantjes rond. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse Dienst voor het Wegverkeer. De trabant staat symbool voor de DDR-tijd. Ze zijn geliefd bij verzamelaars, maar worden wel steeds zeldzamer. Twintig jaar geleden reden er iets meer dan drie keer zoveel rond... op de Duitse wegen. In 1991 kwam de laatste trabant uit de fabriek. Weer droog met volop zon en een stevige oostenwind. Ook morgenmiddag is het 14 tot 17 graden. Komende nacht minder wind met minima tussen 3 en 8 graden. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking en kans op regen... maar ook wat zachter. Voor de files moeten zijn bij Erwin op de A15 Europoort richting Rotterdam staat een file van 2 kilometer... tussen Knopend Benelux en Knopend Vaanplein. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse Polder en Knopend Terbrekseplein, 4 kilometer. De N9 Alkmaar Den Helder is dicht in beide richtingen... tussen Julianendorp en Den Helder na een botsing. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam... daar staat een file tussen Rozenburg en Spijkenisse van 2 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Tot dan.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 Jij uh, wil het gaan hebben over één fotoboek. Uh, uh, dat uh, bracht je bij ons met de melding. Fotoboeken zijn hot. Die zijn in. Er komen er veel op de markt. Er is ontzettend veel belangstelling voor. Er is zelfs afgelopen, nou nee, niet afgelopen week, maar kort geleden in Amsterdam een fotoboekhandel geopend. Er zijn overal tentoonstellingen. Wat ja. is dat? Het is ja. die hype. Nou ja, die hype, het is nooit echt weg geweest. Nou je het kan wel ja, het, het is trouwens in andere landen ook het geval dat fotoboeken het goed doen. Het Nederlandse fotoboek heeft een hele goede reputatie, ook in het buitenland. De meeste wordt trouwens misschien wel verkocht in het buitenland... van onze fotoboeken. Waarom wordt er bij de W altijd zo raaierend over gedaan? Voor op de glazen koffietafel. Waar wordt dat... In de media, in de pers. Oh, nou, ik vind dat er vrij Wordt gemaakt voor de glazen koffietafel. Dus er wordt nooit in gekeken, met andere woorden. Er wordt als, om op Tesla te antwoorden, er wordt wel verklaart het succes en het, en het fraaie van Nederlandse fotoboeken... uit het feit dat na de oorlog de afdeling fotografie... op de kunstacademies uh, deel uitmaakte van de grafische vormgeving afdelingen. Wow. En dat ze daarom, daar is dit boek wat ik wil bespreken, een voorbeeld van... Uh, heel goed tussen fotografen en grafisch vormgevers wordt samengewerkt... Overigens is dat tegenwoordig niet meer zo. En is de fotografie een apart onderdeel. En valt het meer onder beeldende kunst. Maar goed. Dat even eh, daar gelaten. even daar ging het niet om. Het gaat om dit boek. Als je dit boek ziet. Het heet Retracing. Uh, dat is Engels voor het spoor terugvinden. Uh -huh. uh, van Rijn Jelle Terpstra. Als je het beet pakt. En je laat je hand erom... Er overheen gaan, dan is het al een, een tactiele ervaring, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Daar zijn letters met een. Uh, Relief, met met een, een hand, Ja handgestempeld via een preegmachine ingehakt. En het maakt. Het uh, hoort eigenlijk bij het onderwerp. Want voor blinde mensen die zouden het kunnen voelen. Mm -hmm. Het is niet in braaien, maar je voelt die letters. De vorm van de letters. En je voelt ook het linnen waarop het is. Dus dat is gelijk goed. En waarom hoort het bij dit project? Het is een fotoproject van Rijn Jelle Terpstra, fotograaf. En die heeft mensen gevraagd... die blind zullen worden naar het beeld dat zij het meest zullen missen. En die beelden die vind je in dit boek. Uh, zo zien we beelden van de zee, van een handschrift... van het spiegelbeeld van een jonge vrouw die haar ogen opmaakt. Een uitzicht uit een raam... Beelden die hij oorspronkelijk in 2010 heeft geschoten. En die hij ooit aan de deelnemers aan dit boek... aan die mensen die dan dus blind zullen zijn... Mm -hmm. weer zal voorleggen met de bedoeling om ze dan nauwgezet te beschrijven. En dan te kijken wat voor beelden er bij die mensen... in hun bewustzijn nog, nog zijn. zijn. Want weet jij daar iets over of als je blind... niet blind bent geboren, maar blind bent geworden... of je dan in je hoofd nog wel beelden ziet... dus aan de binnenkant van je hoofd wel kan kijken? Hij citeert zelf rond dit project ene John Hull... die daar een boek over heeft geschreven. Die is zelf blind geworden en die heeft ervaren... zijn blindheid als een vernietiger van beelden. Die zegt, blindheid is bij mij een soort stofzuiger geweest. Die mijn, mijn fantasie en mijn beelden heeft weggezogen. Dat klinkt heel dramatisch, nou, heel treurig. Er staat, vertelde uh, deze Terpstra, een, een ander verhaal uh, tegenover... van Hannes Walraven, overigens een blind geworden fotograaf... fotograaf zeker. die zei dat hij nog altijd heel veel beelden heeft en droomt in beelden. En die beeldenrijkdom uh, ja, die is, die ervaart hij als een geschenk. Wat wilde hij nu eigenlijk met dit project? Hij wil onderzoeken, Terpstra, wat er gebeurt met beeld als het in je hoofd zit. En hij wil eigenlijk ook het automatische, dat wij ervan uitgaan... Ja, dat het allemaal maar eh, vanzelfsprekend is dat we die beelden zien... natuurlijk eh, aan de kaak stellen. En dat is hem naar mijn idee ontzettend goed gelukt. In dat boek, in dat retracing... In dit Bedoel, boek. Ja? ja, want als je daarnaar zit te kijken... dan, ja, wat valt je nou op? Je zou denken, nou, uh, wat voor beeld wil je nou ja, het, het bewaren? Het zijn plaatjes van mensen... Uh, het zijn plaatjes die anderen hem aangegeven hebben... als hun beeld wat zij mee willen nemen ja. in hun blind en, worden. En bij een eerste reactie oh. denk je... nou ja, wat voor beeld zou ik nou graag willen koesteren? Dat is misschien het beeld van mijn vader of van mijn dochter... of van die ene mooie reis die ik gemaakt heb. Maar... De, de meeste deelnemers in dit boek die komen erop uit... dat ze juist alledaagse afbeeldingen willen. Van een kopje of van een patroon van een tafelkleed. En ene Jacqueline, die heb ik gisteren gesproken... die is een van die eh, blind aan het wordende mensen. Mm. Die zei, ja, de alledaagse dingen zal ik als eerste vergeten. En juist die wil ik bewaren. En dat is ontzettend goed dat ze dat zegt. In een eerdere publicatie van deze Terpstra schreef Douwe Dreisma... Mm -hmm. en dat is de man die alles van het geheugen weet, of dat onderzoekt... die zei over hoe wij geneigd zijn foto's te maken... dat we meestal eigenlijk de verkeerde dingen fotograferen. Hij zei, we maken foto's van een verjaardag. We maken foto's van het uitpakken van een cadeautje. Maar we maken nooit een foto van het inpakken van het cadeautje. Mm -hmm. We maken nooit een foto van dat we na die verjaardag... Uh, dood op in de bank liggen. Hij zegt, terwijl dat eigenlijk het normale leven is, vinden we dat niet in onze foto's terug. En terwijl dat normale leven nu juist eigenlijk het beeld verschaft dat we na twintig jaar nog willen hebben. Oké, okay, Anton. Retracing, dat is dus een boek van Rijn Jelle Terpstra, is te krijgen, mag ik aannemen in de ja, dat is... en, en, want we moeten er een eind aan maken. Hoor. Ja, is het, het is uitgegeven bij te... Post Editions in Rotterdam. Ja. Er is in Amsterdam een galerie. Ik zou zeggen, ga even naar de site van Rijn Jelle Terpstra toe... want daar vind je alle informatie. Er is ook een galerie nog met een diavoorstelling... en het hele project is daar te volgen. www.filavpro.nl kunt u alles op vinden. Dankjewel, Anton. Schuld en Boete, met vandaag... Marjan Huske, justitiejournalist. Sidney Smeets, strafrechtadvocaat. Welkom. Uh, vanochtend is een man aangehouden voor de beschieting van advocaat Marcel Sanders. En dat gebeurde begin van het jaar, in schietpartij. De advocaat Sanders werd vanaf een fiets beschoten. Hollandser kan het niet. Over het motief is nog niks bekend. Maar misschien heeft het ermee te maken dat Marcel Sanders verdacht wordt. op zijn beurt van faillissementsfraude en valsheid in geschriften. Uh, Sidney Smeets, care to. Uh, speculeren hierover? Of dat daarmee te maken zou kunnen hebben? Dat zou kunnen. Het, uh, er zijn allerlei motieven waarom cliënten soms menen iets uh, uh, tegen een advocaat te hebben. Wat meer voorkomt is dat mensen die geen cliënt zijn, maar die iets tegen jouw cliënt hebben, of die tegen het idee zijn wat je, wat je doet dus als strafrechtadvocaat, dat die uh, met kwade bedoelingen naar je kantoor komen. We hebben dat gezien toen we de aangifte tegen Wilders uh, deel, deden. Ons dus kantoor is nog steeds uh, om die reden zwaar beveiligd. Echt waar? Ik mag, mag niet Nee. Te veel zeggen over je. we ja, ja, de maar dat het maar, nog steeds ja, zeker, zo is. Ja, zeker. Uh, mijn kantoorgenoot heeft ook een tijd lang met een kogelvrij vest rondgelopen. om die reden. Uh, het komt voor. We hebben het ook gezien met de, met de grensrechterzaak. Maar ja, is er wat geprobeerd? Uh, mag je ook oh, niet zeggen? Nee, we gaan, okay. we, daar gaan we niet op in. Goed. Maar <laughs> shit hebben overal. Het zijn vervelende overal. dingen. Ja, ja. dingen. Marian, jij hebt als, als, als uh, uh, journalist veel contact natuurlijk met. Uh, of mensen die daarvan van criminaliteit verdacht worden. Uh, je kan je zo voorstellen dat jij misschien ook wel eens... voorzorgsmaatregelen hebt moeten treffen als jij iets schreef over een van hen. Of is dat eigenlijk nooit aan de orde geweest? Uh, bedreigen is een groot woord. Je wordt wel, mensen worden wel eens boos omdat uh, ze denken van de zaak zit anders. Maar de enkele keren dat iemand om een beetje erg boos was... was het vaak omdat hij dacht dat hij op die manier schadevergoeding kon binnenhalen. Door een beetje te dreigen. En dat je dan op die manier oh ja, gewoon het zou een centen. kunnen afkopen. Het ging gewoon een centen. Altijd ja. Ja, maar voor de rest. Ja, ik probeer altijd maar zoveel mogelijk van tevoren me in te dekken. Van te zeggen van, ja, ik, alles wat ik schrijf is misschien wel niet in je voordeel, dus dat mensen in ieder geval er niet van uitgaan dat ik erop uit ben daar. Maar er is nooit iets gebeurd dat je dacht ik ga me maar eens met planologie bezighouden. Nee, absoluut niet. Nee, dan had ik dat al lang gedaan. Ja, toen, ja, toen ik pas advocaat was in Utrecht, hebben we het heel nabij meegemaakt met kantoor van meneer Bovens. Ja. Er is ook prachtige documentaire over gemaakt overigens. advocaatje leef je nog. Ja. Ja, daar werd een bom gewoon uh, tegen het kantoor aangeplaatst. Het zal je maar gebeuren. Ja. Ja. Ja. Ja. De Raad van State die is niet te spreken over een wetsvoorstel... van staatssecretaris Fred Teven. En hij op zijn beurt is weer niet te spreken over de kritiek... van de Raad van State. Waar gaat het over? Uh, Teven wil uit bezuinigingsmotieven het volgende. Boeven die zich goed hebben gedragen... en minstens het helft van een straf hebben uitgezeten... die wil hij gewoon een enkelband geven en naar huis sturen. Klaar. Scheelt een hele hoop gevangenisruimte, denkt hij... Denkt hij ook nog eens dat dat 16 miljoen oplevert. Uh, maar volgens de Raad is dat helemaal niet waar. Dat moet u nog maar eens waarmaken. En het is ook gevaarlijk, Sidney Smeets. Uh, wat zou de Raad van State kunnen bedoelen met gevaarlijk? Nou, wat ze bedoelen is eigenlijk vrij duidelijk. Het gaat erom dat even het systeem dat er is... om mensen te reïntegreren in de maatschappij... Eh, door de intentiefasering met een moeilijk woord... Dus af en toe naar buiten en dan er weer in? Ja, cursussen, ja. opleidingen, je zorgen... verlof dat... in fases. Ja, verlof ja. in fases. Je krijgt begeleiding naar buiten toe. Je krijgt hulp bij het vinden van huisvesting. Um, dat systeem wil je om zeep helpen en... Uh, in plaats daarvoor komt hij dan met zo'n idee van een enkelbandje. Een enkelbandje kan hartstikke goed werken... maar ja. dat kun je niet zomaar doen door iemand naar buiten te schoppen... en een enkelbandje te geven. Je zult begeleiding moeten ja, aanbieden. Dus die bezuiniging die zit er helemaal niet in... dat hij mensen met een enkelband uh, naar huis stuurt. Nee, dat hij dat systeem, dat wat nu bestaat... het resocialiseren van mensen, dat hij dat afbreekt. Ja, dat is uh, zijn insteek. Dat wordt afgebroken. En wat je nu ziet, is dat hij dus met dat alternatief... van het enkelbandje komt. En wat de Raad van State zegt is... ja. Maar als je daar geen begeleiding bij aanbiedt... als je mm -hmm. mensen niet helpt bij het terugkeren in de maatschappij... dan is de kans dat ze opnieuw ja. de fout ingaan vrij groot. En dat is nou juist wat we met z'n allen niet willen. Hij Dag. ontkent dat overigens, Marian, dat er geen begeleiding komt. Hij zegt, natuurlijk moet dat er... die mensen moeten goed begeleid worden, want anders wordt het gevaarlijk. Maar natuurlijk gaat dat dan ook gebeuren. En ze gaan allemaal een baan krijgen en een studio pakken. Daar, daar wordt op toegezien. Ja, je kan van alles beweren en beloven. Maar kijk, het is toch ingegeven door een soort bezuinigingsdrift hmm. op het gevangeniswezen. Een interessante vraag dan aan Teven ja. zou zijn... Uh, oké, okay. uh, je zegt dat je die begeleidingen overeind houdt... leg mij dan eens uit waar die 60 miljoen bezuiniging vandaan precies in zit. Ja, dat zou, zou een Kamervertegenwoordiger moeten vragen inderdaad. Want wat je nu het idee hebt is dat mensen die misschien... bij de gevangeniswezen ontslagen worden... Hm. misschien uh, ingezet worden ter bewaking van de mensen met een enkelbandje. Maar gaan maar eens mensen met een enkelbandje bewaken. Ik bedoel, ja. Uh... Ja, het is heel simpel, precies wat Ger zegt. Je kunt natuurlijk niet uh, dezelfde mate van... Begeleiding en reïntegratie handhaven als je niet hetzelfde geld hebt, als er gewoon geen geld is om die mensen te begeleiden, kan het niet. En uh, dat is het gevolg van uh, de, de maatregelen die hij nu ja. neemt. Dus jullie denken dat die kritiek van de Raad van State eigenlijk wel heel terecht is. Dat het een niet goed onderbouwd, niet goed doordacht plan is. Alleen om geld binnen te halen. En niet om, het, om mensen makkelijker en veiliger te laten reïntegreren. Nee, Absoluut. en hij gaat ook op de stoel van de rechter zitten. Ik bedoel, als de rechter wil dat iemand een enkelbandje krijgt, nou, dan sluit hij dat wel. Hm. Dus hij het, het het laat ook ineens een hele andere straf uh, aan mensen geven. En ja. dat lijkt me toch niet terecht. Nou, door, doorgaans moet ik zeggen, de, niet altijd. Maar doorgaans heeft de Raad van State daar best wel goede adviezen over over wetgeving. En het is ook niet voor niks dat we zo'n instituut hebben. Alleen meneer Teven luistert er meestal niet nee. naar. Nou ja, dat is misschien een keer een heel ander onderwerp. Ja, misschien, misschien, dat is over, onzeker. Ja. Ja, We moeten er een keer een hele uitzending aan je besteden aan de, de, Raad in adviezen, ja. de Raad van State. Je die adviezen, De Raad van State, je hebt er eigenlijk niks aan. Want je kunt het uh, uh, uh, naar genoegen uh, ja. nationaal je neerleggen gewoon. Ja. ja, en aan de andere kant Het kabinet je al... heeft zijn eigen ja. verantwoordelijkheid, dat soort teksten. Ook dat... En aan de andere kant is er ook heel veel kritiek geweest op de Raad van State... dat ze juist hun oren lieten hangen, juist naar de wetgever. Ja. Dus als zelfs zo'n gezagsgetrouw college kritiek heeft op onze bewindslieden... nou dan moet de Kamer dat maar eens even heel serieus nemen. Voor we naar een ander onderwerp gaan, Sidney, jij hebt laatst... Uh... Uh, op een podium met even een soort ja. debat gehad, maar dat ging voornamelijk over hoe liberaal zijn politiek is. Begreep ik? Ja. Is het hierover gegaan? Heb je hem hier ben je het ging met hem hier ja, over jou? Ja, hoor, wat dat... heeft hij daar dan tegen jou nou, in, in zo'n zaaltje hij, op te zeggen? Hij, hij ver, ver, verdedigt dit uh, ook heel erg door te zeggen van, nou ja, uh, mensen zijn er niet blij mee dat ik gevangenissen sluit en dat mensen dan op straat komen, maar goed, daar heb ik dan het enkelbandje voor uh, bedacht. En uh, eigenlijk is zijn voornaamste argument om, om aan te geven dat hij het heel goed doet. Is dat hij zegt, nou als ik op een camping kom dan is iedereen het met mij eens. Hm. Nou, dat is dus het niveau van onze staat. Maar nou... hij, heeft, hij heeft wel eens een inkijkje gegeven... in wat hij, dat hij echt bedoelt dat het om bezuinigingen gaat. Dat was, gewoon, dat was in, een, in een parlementair interview met Pim van Gaal of zo. Ik weet niet meer precies. En toen zegt hij, maar wat wil u nou eigenlijk? Hij zegt, wat wil ik nou eigenlijk? Die bezuinigingen. Hij noemde dat bedrag erbij. Dus hij, automatisch naar het geld verwijzen en niet naar de inhoud. Nee. Dus, uh, oké, okay, er komt okay. toch een debat over, waarschijnlijk. Dus, uh... Zeker, dat laat, laten we dat hopen. Alleen het probleem is natuurlijk dat uh, de, de stemverdeling... in de Kamer, uh, niet heel positief stemt nee, in dat Maar goed, uh, dan, om... dan nee. hebben we de beroemde Eerste Kamer tegenwoordig die als een nou zwaard van ja, Damocles erboven is. Ik, ik zag een tweet van uh, Frans Wijslas uh, onlangs voorbij komen. waarin hij aangaf dat het toch wel, zo, toch wel enigszins vreemd is dat de Tweede Kamer nu allemaal uh, binnenkameroverleggen heeft over hoe die wetsvoorstellen er doorheen moeten komen. Mm. met de gedachte dat de Eerste Kamer alleen maar een soort stemvee is. Ja. Dat zijn ze natuurlijk niet. De Eerste Kamer heeft ook een eigen ja, precies. En Het zijn hele rechtsstatelijke types die hier waarschijnlijk hier toch een punt van gaan maken. Okay, We gaan was... het hebben over criminelen en hun carrière. Zo is het, want er wordt altijd maar gezegd... Uh, een echte carrière-crimineel begint jong. We kennen de Holleders en zo. Er zijn de boeken over geschreven in achterbuurten. Ja. En, en dan groei je als vanzelf door tot een topcrimineel. Wat blijkt nu? Er is een criminologe, Veren van Koppen... die gaat binnenkort promoveren op een onderzoek waaruit blijkt... dat zes op de tien veroordeelde uh, criminelen... Pas als volwassene en flink volwassenen crimineel verdrag is gaan vertonen. Dus dat het helemaal niet zo is dat je per se op jonge leeftijd moet beginnen. Maar Jan, was jij hier verbaasd over? Nee, ik was niet zo verbaasd. Want ah, het zijn mensen die vastzitten. Dus misschien zijn ze niet zo gepokt en gemazeld... als eigenlijk de kleine jonge beroepscrimineeltjes... die van jongs af aan zijn begonnen. En eh, ja... Het, het feit is, zij heeft die vraag inderdaad neergelegd. Ik vind het ook heel goed dat ze daar aandacht voor vraagt. Maar in wezen zie je dus al vanaf de jaren negentig... dat mensen in uh, bepaalde sectoren gevoelig zijn voor, uh, voor criminelen... om betrokken te raken bij criminele zaken. Uh, in de jaren negentig had je veel vrachtwagenbedrijven... en chauffeurs die failliet dreigden te gaan. Nou, Die mensen waren heel ontvankelijk voor uh, lucratieve aan. Een aanbod van een, Om te smokkelen. Mm -hmm. maar dus, en eigenlijk, dat zijn gewone mensen die maar, niets crimineels hadden daarvoor. Maar zeg je eigenlijk wat je in het begin zei... zeg je daarmee dat het eigenlijk niet waar is... omdat degene die zij gesproken heeft... dat zijn mensen die vastzitten... en dat zijn mensen die later begonnen zijn en niet zo behendig zijn. En de mensen die jong begonnen zijn, die zitten niet vast... die konden ze ook niet gesproken hebben. Dat weet ik niet. Heeft ze niet minst, haar ja, minst haar proefschrift eerst gelezen ja, moeten ja. hebben. Dat heb ja, ik niet, dus nou nou ook ja, niet. Ja, dat aspect kan een rol spelen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo... dat bepaalde uh, soorten delicten uh, zich niet heel erg lenen om daar op een jonge leeftijd mee te beginnen. Gewoon weg, omdat sommige dingen... Voorjagementsfraude. Nou, bijvoorbeeld. dat omdat je, je moeilijk... nog geen auto rijdt. Nog geen auto rijdt, <laughs> inderdaad. Voorbeeld. Dus dan ja, kan je ja. toch moeilijker een ramkaart plegen. Het weerhoudt ja. niet iedereen ervan, maar goed. Drijfbaar uh, shootings, ook lastig. Ja, nou ja dus ja. er zijn een aantal delicten... die je pas op latere leeftijd kunt plegen. Um, dus ja, ik zou ook dat, dat uh, onderzoek eerst moeten lezen... om het helemaal goed te kunnen zien. Maar ik sluit niet uit dat dat een rol speelt. Dat de mm -hmm. mensen die dan vastzitten... Uh, ook vastzitten voor bepaalde feiten... die gewoon op jonge leeftijd... nog niet wat natuurlijk worden. nu interessant is, dat is beleid. Zoals in de grote steden zijn ze nu heel erg gefocust op veelplegende jongeren... om te voorkomen dat die inderdaad een soort carrière uh, um, beginnen in die criminaliteit. Daar moeten ze natuurlijk vooral mee doorgaan. Maar dit lijkt een vergeten groep. Zou er ook beleid dan moeten komen wat wel heel eng eigenlijk te preventief klinkt? Dat je denkt, dat is een sector waar mensen rondlopen... die uiterst gevoelig kunnen zijn voor vragen van criminelen. Daar moeten we eens goed op gaan letten en zorgen dat, ze, dat het niet gebeurt. Nou, ja, dat is inderdaad in het verleden zo geweest. Bijvoorbeeld bij transportcriminaliteit. Dat, dat men zag, ja, het is een sector die gevoelig is voor criminaliteit. En dan gaat mm. men daar ook op letten. En wat dacht je bijvoorbeeld van... Uh, jonge advocaten die gevoelig zijn om misschien een consigneren te worden... accountants die dreigen af te glijden. Dat zijn mensen die al een bepaalde leeftijd hebben... mogelijk al een carrière hebben... en hoe, ineens hoe wil je die kant in getrokken kunnen. Nou, dus, er is al wel regelgeving, wetgeving op dat gebied. Bijvoorbeeld voor de advocatuur. Hè, als het gaat om witwassen, uh -huh. uh, uh, mogen wij een hoop dingen niet uh, doen. Uh, er zijn gedragsregels natuurlijk voor advocaten. beperkt hoeveelheid geld uh, in huis ja, hebben kersgeld, van het geld uh, wat ja. je mag aannemen, dat geldt uh, natuurlijk ook voor, voor andere uh, bedrijfstakken. Dus ja, het is zeker goed om daar rekening mee te houden... maar het, het zou in ieder geval slecht zijn als het zou betekenen... dat je die groep jongeren uh, minder aandacht gaat geven. Nee, of dat nee je dan zijn je ja. moet dat daarnaast doen. Maar ja. zij zijn dus niet de enige die de carrière... Er is één heel doorslaggevend uh, voorbeeld. De diamantbuurt. 10, 10, 12, 15 jaar geleden, enorme rellen. Toen werd er geanalyseerd, er loopt daar een groep rond... die zit dicht tegen de criminaliteit aan. Als we nu niks doen, dan zitten ze in de criminaliteit... Vervolgens is er niks gebeurd. En zit, tien jaar later is er geconstateerd... Ja hoor, ze zitten dik in de criminaliteit. Dus ja, een aantal misschien. Ja. Nee, die misschien niet allemaal. Ja. Kijk, wat je ziet is dat... Uh... Heel veel jonge criminelen, toch uiteindelijk uh, met wat begeleiding uiteindelijk, er wel uitkomen. Hoe zit maar, dat met Maar ja, ik bedoel, het is niet zo 100% wat jeugdcrimineel is, wordt ook uh, een topcrimineel. Nee, er zijn ja. maar weinigen die topcrimineel worden. Ik denk ook dat bij die groep die zij geïnterviewd heeft, dat daar ook geen leiders van criminele organisaties waarschijnlijk tussen zitten. Nee. Eerder mensen die allerlei facil faciliterende diensten hebben uh, geleend. Ja, zeg, maar, zit hoe zit die, het bij ja. ouderen? Dat is, dat is een goed goede vraag. Kijk, uh, mensen die op latere leeftijd uh, strafbare feiten voor het eerst uh, plegen, um, mijn ervaring in ieder geval, ik kan alleen maar uit mijn eigen ervaring uh, spreken, zitten daar heel veel mensen bij die een eenmalig iets uh, mm. doen. Dus die iets doen dat eenmalig is en die niet zozeer een heel groot risico lopen om daarna opnieuw strafbare feiten te plegen, mits je natuurlijk de juiste begeleiding geeft en de detentiefasering niet afrecht. Ja. Ja, ja oké. Okay. Dus dat is vaak uit precies wat jij zegt: uit geldnood, of omdat een, uit, uit, uit een crisis op dat moment in hun eigen bestaan, dat ze. Ja, maar het is wel gevaarlijk. Vat, vatbaar waren. Ja. ja, maar het is best gevaarlijk. Want ik bedoel, als je één keer ja gezegd hebt is het de volgende keer moeilijk om te weigeren. Ja, zo niet en zo, wo zo worden mensen erin ja. gezogen. Want zij stelt ook dat die mensen hele hoge straffen hebben. En hele hoge straffen heb je over het algemeen... als je je bezig had met georganiseerde criminaliteit... Ja. Ja. dan krijg je een derde meer straf, als ik het ja. goed heb. En, en daar kom je misschien klopt. moeilijk in, maar ook moeilijk uit. Ja. Ja. Ja. Marjan, tot slot, even kort nog. Uh, Justitiejournalist Merel van Leeuwen, ook lid van ons panel... die heeft 18 jaar getuigenbescherming in Nederland geëvalueerd. Ze heeft een gesprek gevoerd met een officier van justitie... die daarvoor verantwoordelijk is. Alle beschermde getuigen leven nog. Ze zitten gemiddeld drie jaar in een programma. Vaak in het buitenland. Nou Marjan, is dat een succes of niet? Want we <lacht> doen hier altijd heel negatief ah, over getuigen, hooggetuigen. De de ja, uh, deze mevrouw, officier van justitie, Marjolein Verwiel, roept dit al jaren dat het allemaal een succes is. Kijk, en in die afgelopen jaren heb ik menig uh, persoon aan de lijn gehad, gesproken, die in zo'n programma heeft gezeten. En die hebben een compleet ander beeld geven die van, hm. uh, van de opvang van de Nederlandse overheid. Wat zijn de grootste problemen dan daarbij? Nou, psych zeker psych psychologische opvang uh, en financiën. Uh, en het feit dat de overheid ook, zij zegt nu drie jaar... dat mensen minimaal in zijn programma blijven. Nou, ik heb ook voorbeelden van mensen die na een veel kortere tijd... eruit zijn gegooid en op zichzelf zijn... Uh, Teruggeworst. Zit ja. heb jij uh, of jij in jouw kantoor ervaring met uh, dergelijke beschermde getuigen? Um, ja, in die zin dat wij uh, dat, dat soort getuigen niet bijstaan. Uh, wij uh, hebben daar een vrij duidelijke lijn in. Binnen de advocatuur moet je altijd zeer terughoudend zijn met mogelijke tegenstrijdige belangen. En een kroongetuige of een beschermde getuigen, vaak, uh, dat is eigenlijk het summum van een tegenstrijdig belang, omdat die. Uh, gaat verklaren. En, en in ruil voor strafkorting of in ruil voor iets anders, gaat verklaren over anderen. Mm -hmm. En dat zijn, die anderen zijn vaak cliënten of potentiële cliënten. Dus daarom staan wij ze niet, uh, niet oh, bij. Nou, dat is gewoon een duidelijke keus. Ja. Maar niet ook om alle roempslomp die het met zich meebrengt. Nee, nee. Maar ja, dat is dan bijkomend dat, dat, je, wel, dat je dat niet hebt. Want het is inderdaad een heleboel. Uh, om zo iemand te begeleiden, ook als advocaat is echt veel werk. Ja. Uh, en ja, even om, om in te gaan op het punt. Het feit dat ze na drie jaar nog leven, dat lijkt me het minste. Maar, inderdaad, maar, maar hoe leven en Hoe gaat het met Zoals je ja, het zegt, nou niet bijvoorbeeld, ja. je we, je hebt, we hebben, we hebben eigenlijk een tijd, we moeten er nog maar eens op terugkomen. Maar bijvoorbeeld ja. uh, het gebruik van social media voor de kinderen van dit ja. soort beschermde getuigen is eigenlijk een praktische onmogelijkheid. Dat soort zaken. Oké, okay. Sydney Smeets, heel hartelijk bedankt en Marian Husken ook. Wij zijn er morgen natuurlijk weer vanaf half. Dank u wel. En zo meteen na half vijf hoort u Lucella Carasso met het Radio 1. -e Goedemiddag, Lucella, hallo. ook uh, juridische onderwerpen. We hebben straks staatssecretaris Teve over het negeren van het advies van de Raad van State... waar jullie net over spraken. En we praten ook over uh, de gevolgen van vechtscheidingen voor uh, kinderen. Mm. Jeugdzorg krijgt daar maar moeilijk grip op, op dat soort situaties. Ook andere instanties. En uh, staatssecretaris Van Rijn, de collega van Teve, wil daar weer meer werk van gaan maken. Dat okay. en meer. Dank je wel. Dit is Radio 1. E.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 In Italië is het nieuwe proces begonnen tegen Amanda Knox. De Amerikaanse wordt samen met haar toenmalige Italiaanse vriend... verdacht van de moord op haar Britse huisgenoten, Meredith Kurcher, in 2007. Ze werden beide veroordeeld en zaten in Italië in de cel. In 2011 werden de twee vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Italiaanse Hof van Cassatie besloot begin dit jaar... dat de zaak helemaal opnieuw moet worden behandeld. Amanda Knox is zelf niet bij het proces. Ze wil niet het risico lopen dat ze nog een keer naar de gevangenis moet.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 De Raad van State is zeer kritisch over de plannen van staatssecretaris Teven met de enkelband. Hij wil gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten thuis onder elektronisch toezicht plaatsen. De Raad vindt het plan slecht onderbouwd, onder meer omdat gedetineerden niet meer de tijd krijgen om aan het gewone leven te wennen. En Amsterdam bouwt aan een fabriek die fosfaat uit het rioolwater wint. Het fosfaat kan als grondstof worden verkocht aan kunstmestfabrikanten. De fabriek levert zo een besparing op van 400.000 euro. En vandaag werd ook bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu... stroom gaat winnen uit urine. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En hoe staat het letterlijk met het verkeer? Erwin de Hart. Het staat voornamelijk vast uh, rond Rotterdam. Dagelijkse files, 45 kilometer file in totaal op dit moment. Het is een bescheiden begin van avondspits. Uh, wel is bij Zwolle een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen op de brug... op de A28 Hogeveen richting Amersfoort. Vandaar de file tussen Zwolle-Noord en Knopend-Hattemerbroek. 4 kilometer en drie rijstroken zijn dicht. Pearl heeft nu naast leeftijdskorting ook leeftijdskorting voor twee...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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl De Ford Transit Custom. Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 2 euro per week. Het NOS Radio in Jounaal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Na het open, daar, openbare debat van vorige week in de Kamer... zijn nu de onderhandelingen over de begroting achter gesloten deuren begonnen. Dus dat is weer deuren kijken in Den Haag. Ook in de Amerikaanse politiek wordt druk onderhandeld over de begroting. Daar dreigen overheidsinstanties zelfs dicht te gaan... als er voor middernacht geen akkoord is. Ook daar straks meer over. En popmuzikant Pieter Gabriel is in Nederland... om zijn concert van 26 jaar geleden opnieuw te geven. We blikken vooruit en daarmee ook achteruit op dit concert. De eerst, de elektronische enkelband. Want ook al is de Raad van State dus zeer kritisch... staatssecretaris Steven stuurt zijn voorstel... voor meer elektronische enkelbanden toch naar de Tweede Kamer. Hij wil gevangenen die zich goed gedragen... en die de helft van hun straf erop hebben zitten... met een enkelband naar huis sturen. De Raad van State vindt dit een slecht onderbouwd plan... en mogelijk ook gevaarlijk. Wat Teven zegt het is juist een verbetering van het huidige verlofssysteem. Nu gaan ze naar buiten toe. Ze hebben recht op een weekend verlof En of dat nou bijdraagt aan de terugkeer in de samenleving. Geen mensen die zich er druk over maakt. Terwijl het systeem wat we straks willen gaan doen. Dan moet je je echt uh, fatsoenlijk gedragen. Je moet gaan studeren. Je moet solliciteren. En dan kun je meer mogelijkheden krijgen om buiten de inrichting te zijn. Dus ik denk dat dat een veel beter systeem is. Raad van State zegt dat het mogelijk gevaarlijk is als er te weinig begeleiding is van mensen die met een enkelband naar buiten gaan. Nou, als er te weinig begeleiding zou zijn, dan zou dat gevaarlijk zijn, maar daar hebben we nou juist de reclassering voor om die in te schakelen. We gaan mensen niet kaal met een enkelband naar buiten sturen. Het is juist de bedoeling dat ze gecontroleerd worden, dat er ook wordt gekeken of er werk is, of er studiemogelijkheden zijn. Dus ik herken me er echt niet zo in. Het staat ook niet in de plannen van het kabinet. En dat die detentiefasering, de koude, kale detentiefasering zoals we die nu kennen, dat die zou worden afgeschaft. Dat is voor niemand. Te verrassen, want dat stond in de regeerakkoord. Ja. Um, een van de kritiekpunten was ook dat ze dachten dat het echt helemaal niet zoveel geld zou opleveren. Heeft u dat nou goed doorgerekend, dat het ook echt 16 miljoen gaat opleveren? Ja, hebben we hebben heel goed doorgerekend, want we hadden natuurlijk eerst veel meer geld begroot, omdat we ook de enkelband aan de voorkant wilden doen, dat de rechter dat zou opleggen. Ja. Nou, dat is eraf, hè. die discussie hebben we in de Kamer gevoerd. Ja. Dus dit is de enkelband aan de achterkant. En nee, dat levert echt het geld op, die 16 miljoen die we begroot hebben, gaat het ook opleveren. Ook als je rekening houdt met het toezicht wat de reclassering nog op die mensen gaat houden. Nou weten we dat u nooit echt een warm voorstander van de enkelband bent geweest. Als Kamerlid ageerde u er zelfs tegen. Is het niet een beetje een naar dossier aan het worden, zo langzaam maar zeker? Ach, je hebt meer moeilijke dossiers en uh, je weet dat voor welke bezuinigingsopdracht het kabinet staat. Dus er moet ook hier en daar extra geld gezocht worden. En mensen in cellen zijn nou helemaal duurder dan dat je mensen met uh, elektronische detentie buiten laat lopen. Maar laat wel wezen, als dit de integratie beter bevordert en we kunnen zo'n model maken, resocialisatie wordt een succes, dan uiteindelijk levert het geld op. Denkt u ook dat gevangenen er beter van worden... als ze aan alle eisen moeten voldoen en dan een enkelband kunnen verdienen... daarmee een gedeeltelijke vrijheid kunnen verdienen? Ik denk in ieder geval dat gevangenen zich in de inrichting wat beter gaan gedragen... dat ze meer bereid zijn om te solliciteren... meer bereid zijn om werk te aanvaarden, ook gaan studeren. Ja, Dat is alles in zijn motivatie. Nu ga je gewoon naar buiten als je recht op hebt de laatste twaalf maanden. En straks moet je je een beetje fatsoenlijk gedragen. Dus ik denk dat het echt bijdraagt. staat staatssecretaris Steven tegen Irene Oostveen... Verslaggever Jeroen de Jager is vandaag in Amsterdam-West. Daar is de zogeheten vluchtflat. Tientallen vluchtelingen moeten die vandaag verlaten. Dat volgt de NOS de hele dag. Jeroen, eh, terwijl ze voor vannacht, begrijp ik, wel een slaapplek hebben... Ja, er is uh, naar Rijberaad een oplossing gekomen voor één nacht. Let wel, voor één nacht. Uh, ze gaan uh, logeren uh, in, in, in OT301, heet dat dan. Dat is de oude filmacademie aan de Overtoom hier in Amsterdam. Ongeveer een half uurtje lopen vanaf ja. deze vluchtflat. Ja, en dan staan ze morgenmiddag om twee uur... want tot dan kunnen ze er blijven. Gewoon weer op straat. Dus dat biedt, uh, denk ik niet, een hele lange, lange oplossing. En ja, dan zien we dat deze groep, die al... Ja, heel lang op drift is, uh, om even in herinnering te roepen... Uh, september 2012 begonnen ze hun tentenkampen aan de Notweg... Uh, daar zijn ze gebleven tot aan december 2012, een paar maanden. Toen hebben ze een paar maanden uh, in de vluchtkerk gezeten tot maart 2013. En vanaf maart hier in deze vluchtflat. Maar Janne, straks, u, u bent al heel die tijd hier uh, met deze vluchtelingen op pad. Hè? U zat ook al in dat tentenkamp. Ja, ja. ja dat klopt. En dan nu een nachtje op, uh, bij, bij de kunstenaars in OT 301, hè? Ja. ja dat is een oude filmacademie De Wonen Kunstenaars. Nou, het is een, ja, een gekraakt pand, ja. ja. En, dat, en die zijn zo vriendelijk om voor een oplossing voor één nacht te zoeken. Want we kunnen toch moeilijk met z'n allen op straat blijven. Maar goed, en dan? Ja, en dan? Morgenmiddag om twee uur staan ze weer op straat. Ja. Weet u het? U blijft stil. Ja, nee, het is volstrekt onduidelijk. Hopelijk kunnen we weer voor een nacht ergens een onderkomen vinden. Nee, ja, nu, dus mensen staan gewoon op straat. We begrijpen ondertussen dat een ander iemand die ook voortdurend met deze vluchtelingengroep optrekt... Uh, die met de raad van kerken in overleg is om te kijken of er een kerk ja, ook bevrijgt. Ja, nou bevrijd. iedereen, we zijn natuurlijk al, al heel lang bezig om naar onderdak te zoeken. Liever een permanente onderdak, maar dat is niet gelukt. En uh, we hebben ook het vermoeden dat de gemeente Amsterdam eigenlijk ook zijn best doet om dat uh, te, te blokkeren. Oké, okay, nou uh, tot zover. We gaan erover doorpraten tijdens deze uitzending wat dan uiteindelijk de oplossing zal gaan worden voor deze groep. Ja, want Jeroen, jij was er volgens mij in maart ook bij, hè, bij de ontruiming in die kerk. Ja. Is, is die groep nou nog even groot of zijn het wel minder mensen geworden ja, in de loop nee, van de, ja, de tijd? Ja, er, er komen wat mensen bij, er gaan wat mensen af. Maar grosso modo kun je zeggen dat er een groep Somaliërs is, rond de 60, uh, uit Soedan rond de 20, Eritrea, Ethiopië. Rond de 40, dan de Francophone, Afrikanen, uh, Senegal, Congo, dat soort landen. Een stuk of 30 en dan nog 30 van alles wat. Maar grosso modo is die groep wel uh, ja, rond de 180 mensen. Ja. Later meer van jou, Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Jeugdzorg weet niet goed hoe het kinderen moet beschermen bij een vechtscheiding. Dat is een van de conclusies uit een rapport van de inspectie jeugdzorg. Een rapport dat is opgesteld na de dood van de twee broertjes uit Zeist. Die werden in mei door hun vader gedood. Na de scheiding van de ouders hebben meer dan tien instanties naar de situatie van de broertjes gekeken. En op zich hebben al die instanties goed gehandeld. Dat wel, zegt hoofdinspecteur voor de jeugdzorg Gemma Tiele. Ja, we hebben bij alle instellingen hebben we de feiten opgevraagd, dossiers gezien. We hebben met heel veel mensen gesproken. We hebben ook met de familieleden gesproken. En als wij kijken wat er gedaan is, dan zeggen we... ...het heeft heel goed uh, alle regels uh, toegepast. Uh, heel goed uh, informatie uitgewisseld. En uh, nou, onze conclusie is dat er verantwoorde zorg is verleend. Zijn die regels dan misschien niet goed, die protocollen niet goed? Want het, de afloop is natuurlijk afschuwelijk. Ja, de afloop is uh, afschuwelijk. Dat, uh, dat is zo. Um, wat wij hebben gezien is dat... Um, ook al doe je je werk goed... dat je als uh, jeugdzorg of gezondheidszorginstelling... niet voor elk probleem een oplossing kan bieden. Je kan wel helpen bij het zoeken naar oplossingen. He, de, de ondersteuning van de ouders. De speltherapie voor uh, de kinderen. Dus in die zin help je daar wel bij. Maar als we het hebben over de problematische echtscheidingen... dan zien we dat we nou ja, niet alleen in Nederland... maar dus ook niet... in Nederland, dat je niet zomaar een aanpak hebt waarmee je alles kan oplossen. Betekent dat dat uh, de kinderen die in zo'n situatie zitten... waarbij de ouders eigenlijk een rollenbollend vechten over straat gaan... Uh, dat die uh, extra risico lopen omdat jeugdzorg ook niet precies weet hoe het moet? Nou, het is bekend dat het voor kinderen... Uh, gewoon helemaal niet goed is om in een situatie te leven... waarin ouders vechten, oneens zijn, et cetera. En um, dat is dus iets waarvan wij zeggen... je mag dat niet zo heel lang laten duren. En wij willen graag dat er in Nederland een discussie op gang komt... dat als ouders het steeds niet eens kunnen worden... over waar de kinderen moeten wonen of welke tijd... dus die afstemming, het ouderschapsplan wat we van ze vragen... als dat niet lukt, dat we zeggen... Hoe lang doen we dat en hoe lang wachten we totdat de overheid zegt... ja, nu, nu gaan we ingrijpen. En waar, waarom zijn daar niet regels voor te maken? Waarom is dat zo moeilijk? Nou, dat we hebben in Nederland op zich een hele goede regel... dat als ouders vrijwillig meewerken... dat dan de overheid niet zegt, nu ga ik zomaar ingrijpen. En dat gebeurt pas als je ziet dat een situatie... als je zegt, nou, dit is echt, echt schadelijk voor de kinderen. En dat is in dit geval ook gebeurd. Daar is het bureau jeugdzorg... heeft op een gegeven moment bij de Raad voor de Kinderbescherming... dit aangekaart. En die is toen begonnen met een onderzoek naar een bescherming. Bijvoorbeeld moet er een ondertoezichtstelling komen. Maar goed, het is, het is in dit geval dus verkeerd afgelopen. Uh, wat adviseert u dan als het gaat om vechtscheidingen? Ja, wij denken dan toch dat je, dat je met z'n allen een bepaald soort richtlijnen moet gaan afspreken. Dat als ouders er echt niet uitkomen, uh, ja, dat er dan toch eerder een andere partij komt... en die zegt van en zo gaan we het doen. Uh, de jeugdzorginstellingen die hebben nu niet de opdracht om heel snel zo te gaan handelen... Dus als ouders zeggen, nee, wij praten door, we willen er samen uitkomen... dan hebben we in Nederland de wet en regelgeving zo geordend... Uh, dat we dan uh, daarmee wachten. Zegt u eigenlijk, jeugdzorg moet de mogelijkheid krijgen om eerder in te grijpen? Nou, dat zeg ik niet nu, maar ik vind wel dat daarover gesproken moet gaan worden. En als u vindt dat erover gesproken moet gaan worden... dan vindt u het eigenlijk nu achteraf wel? Nou ja, je ziet dat nu een situatie heel lang kan voortduren. Um, en dat na je ongeachte afloop, is dat, is dat voor geen kind goed? U hoorde een verslag van Rink Kamer. En Gemma Thiele was dat als laatste de inspecteur voor de jeugdzorg. Later deze uitzending na vijf uur meer hierover. Dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst uh, nieuws over de afsluiting van de Maastunnel. Want uh, de brand een, er is een brand in een vuilverbrandingsbedrijf ernaast. Er komt rook in de tunnel. Dus de Maastunnel is in beide richtingen dicht. Het verkeer uh, in Rotterdam wordt aangeraden via de ring om te rijden. Dus niet door de stad zelf, maar via de ring. Dan uh, een opmerkelijke file verder op de A28 hoogveen richting Amersfoort. Zes kilometer tussen afrit Omme en Knoop het Hattemerbroek. Dat, uh, dat komt door een ongeluk. De wachttijd is drie kwartier. Er zijn ook drie rijstroken dicht. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien. En smiddags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Next to me, een nummer van uh, vorig jaar. De oppositiepartijen hebben vanmiddag ruim anderhalf uur gepraat... met minister Dijsselbloem van Financiën... en met de coalitiepartijen VVD en PvdA... over de kabinetsplannen van volgend jaar. De gesprekken gaan morgenavond verder. Na afloop uh, bleek dat er niet inhoudelijk is gesproken... over de kabinetsplannen. Ik had het gevoel dat, het, uh, dat de minister en het kabinet in ieder geval openstaan... om met de oppositie te kijken hoe tot meerderheden het uh, te komen valt... En dat is interessant, dus morgen praten we verder. Het kabinet heeft aangegeven langs welke lijn het mogelijk zou zijn om uh, ja, tot meerderheden te komen, meer draagvlak in de Tweede Kamer te komen. En uh, ja, wat ons betreft is dus het natuurlijk vrij duidelijk wat de ChristenUnie wil. En uh, ja, daarbinnen zal het kabinet toch moeten gaan bekijken wat er mogelijk is. Ja, we hebben op zichzelf genomen een goed gesprek gehad. Um... Maar het is nog steeds niet echt heel erg duidelijk op welke terreinen nou echt een beweging gaat komen. De ene of de andere kant op. En we willen ook dat betreft uh, de regering best uh, tijd geven om daarmee te komen. Maar ik heb hem vandaag nog niet gezien. Het kabinet he heeft ons vanmorgen uitgenodigd om weer verder te praten. En uh, wellicht dat er dan uh, meer ruimte ligt? Kijk, in zijn algemeenheid is dat vorige week ook wel gewisseld. Valt het te praten over uh, lasten. Valt het te praten over koopkracht. Maar we moeten zien als we de inhoud echt ingaan uh, wat dat nou concreet is. En daar zal het van afhangen. Nee, er is geen ik heb een enkele reden voor om naar dit oriënterend gesprek om dan al af te haken. Dus ik heb nog niks bereikt voor de 50-plussers voor de gepensioneerden. Dit was een procedurevergadering, als ik het zo mag uitdrukken. Een soort kick-off van hoe ga je met elkaar door. Nou, die heeft plaatsgevonden en nu gaan we rustig kijken wat de inhoud gaat, zal betekenen. Politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, dit klinkt als een heuse formatie. Procedures, niet over de inhoud, nog gesproken. Goed gesprek, vage teksten en morgen verder. Ja, al wil niemand het woord formatie of uh, zo in de mond nemen, hoor. Morgen praten ze verder en dan gaat het echt over de inhoud. Vandaag hebben ze echt gekeken van uh, wat voor opties zijn er. Hè? Je kunt totaalakkoorden gaan sluiten, je kunt deelakkoorden gaan sluiten. Er zit heel veel techniek in omdat het over geld gaat. Dus dat hebben ze eigenlijk met elkaar op een rijtje gezet... de afgelopen anderhalf uur. En, en al die mensen die we net horen... Van die verschillende oppositiepartijen komen die morgen ook weer allemaal? Nou, één is er afgehaakt, die is wel naar binnen gegaan uh, vanmiddag om twee uur... maar uh, na afloop uh, deed uh, die partij niet meer mee, dat is de Partij voor de Dieren. Die wilde wel even naar binnen, omdat uh, Marianne Thieme zei... kijk, uh, het gaat over de agenda, het bepalen van de agenda. Nou, daar wil ik ook wel mijn zegje over doen. Maar zij wilde een totaal ander beleid. Uh, ze heeft vorige week ook de motie van wantrouwen gesteund hè, uh, uh, namens haar partij. Dus ja, als je dit kabinetsbeleid echt niet wilt... Ja, dan heb je ook niet heel veel aan die tafel te zoeken. Dus zij is ermee gestopt en dan hou je zes oppositiepartijen over... Uh, want de SP en de PVV die zijn ook niet gekomen vandaag. Dat hebben ze vorige week al laten weten. Dus zes oppositiepartijen gaan verder. En ook de coalitiepartijen schuiven morgenavond weer aan de VVD en de Partij van de Arbeid. En denken dan al die zes partijen inderdaad ook echt uh, mogelijkheden te hebben... om afspraken te maken, om verder door te praten? Ja, op dit moment wel al varieert de mate... waarin ze dat vinden ook wel weer, hoor. Want eh, GroenLinks die zegt bijvoorbeeld... Eh, er is nog steeds te praten over vergroening van het belastingstelsel. Dus wij blijven aan tafel. Nou, je hoorde de man van 50PLUS aan het eind zeggen. Die zegt, eh, er is nog ruimte voor senioren. Daar kunnen we misschien nog wat bereiken. Dus wij blijven ook aan tafel. Nou, de christelijke partijen denken dat er nog wat in zit... voor de kostwinners, voor de gezinnen. Dus ja, iedereen ziet nog ruimte op dit moment... omdat er nog niet inhoudelijk is gesproken. Dus ja, daarom gaan ze nog niet weg. De enige die zich wat kritischer uitte, was het CDA. Van Heijem, de financieel specialist, zei... ik heb het kabinet nog helemaal niet zien bewegen. Uh, dus hij was het sombers, maar ja, hij zei er wel weer bij... misschien komt het nog. In ieder geval is het uh, duidelijk... Uh wat minister Dijsselbloem betreft van Financiën... dat er best gesproken kan worden en dat er best zaken gedaan kunnen worden. Want hij kwam na afloop ook nog even naar buiten... en hij is behoorlijk positief over het gesprek van vandaag. Er is over uh, heel veel te onderhandelen... rond begroting, koopkracht, lastenbeeld... alles wat samenhangt met financiële beschouwingen, belastingplan. Daar zal het gesprek over gaan. Uh, ik kan u er verder nog niet zoveel over vertellen. Dus u zult ook geduld moeten hebben deze week... Uh, maar we hebben in ieder geval een start gemaakt. En die is zo goed geweest dat we in ieder geval morgen verder gaan. Nou ja, een hele positieve minister. Hè. De start is heel goed geweest. Ja, in Terwijl over... er niet over de inhoud is gesproken, nee, denk maar, ik. Dan, er is wel over heel veel te praten, zegt hij. Oh. Maar ja, hij moet ook wel. Hè. Want zonder de steun van een deel van de oppositie... staat het kabinet ja, uh, met zijn rug tegen de muur in de Eerste Kamer. Dus dat Dijsselbloem zo positief is, ja, dat is wel logisch. morgen meer, Margeet Boer was dat. Gerrit Hiemstra is inmiddels hier gekomen. Gerrit, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat voor weer krijgen wij de komende... Dagen? Nou, meer van hetzelfde. Eigenlijk is het een makkie qua weerswachting de komende dagen. Want morgen is het weer eigenlijk een kopie van dat van vandaag. Het blijft ook stevig waaien. We zitten namelijk aan de flank van een hoog drukgebied. En daardoor hebben we nu zoveel wind. Uh, dat is woensdag ook nog zo. Uh, de temperatuur die blijft ook ongeveer op hetzelfde niveau. Zo'n 14 tot 17 graden. Het is wel zo dat woensdag denk ik wel wat meer bewolking komt vanuit het zuidwesten. En donderdag lijkt het dan wat uh, te gaan veranderen. Uh, vooral in eerste instantie door toenemende bewolking vanuit het zuidwesten. En in de nacht van donderdag op vrijdag of vrijdag overdag... dan zou er weer eens wat regen kunnen gaan vallen. Temperaturen gaan dan iets omhoog, dus weer iets uh, zachter. Dus aan de temperatuur ligt het niet momenteel. Nee, en volgens mij in de maand september ook niet, toch? Want het is nu uh, de dertigste, dus laten we even ja. terugkijken op de afgelopen maanden. In mijn beleving was het een prachtige, prachtige septembermaand. Ja, vooral de laatste week Of uh, anderhalve week. Maar toch is het een te natte maand oh. geweest. Of te nat. Kijk, een gemiddeld kort van natte, Ja, dat klopt. Ja. Mensen die, die vergeten dat, dat blijkbaar toch snel. Maar vooral rond het midden van de maand uh, is er veel regengevallen. Misschien weet je dat nog te herinneren. In Winterswijk is het toen in één etmaal ja. meer dan 100 millimeter regengevallen. Dus dat hoorde bij die situatie. We hebben een paar storingen over ons heen gehad. Een paar uh, regengebieden. Dus uiteindelijk is er toch... Uh, Um, zo'n 110 mm gemiddeld gevallen en 78 mm is gemiddeld. Qua temperatuur en qua zon is het een hele gemiddelde maand geweest. Goed, dankjewel Gerrit Hiemstra. Dan gaan we naar Twello, want daar is een bijna 5.000 jaar oud graf gevonden. Het skelet in het graf is vergaan, maar een bruin silhouet in het zand... geeft aan waar en hoe de dode heeft gelegen. En dat is bijzonder. Archeologen van archeologisch onderzoek Leiden... lieten onder andere verslaggever Joris van der Kerkhof zien hoe dat graf eruit ziet. Als je een beetje vanaf dat, dat, dat beeldje daar met die, met die, die stukjes die eruit steken. Yeah. Dat is yeah. een urn, die ligt op zijn kant. Dat is een beker. Hij is versierd aan bij de Er zijn allerlei mensen aan het kijken in Twello, tussen de maisvelden en de boerderijen met rietgekapte daken. en de plastic afrastering. naar een plek waar het een beetje afgegraven is. Maar wat kun je nou toch zien daar? Lucas Meurkes is de archeoloog die in opdracht van de gemeente hier aan het graven is gegaan. Nou, we kijken over een inhumatiegraf uit de, de enkelgrafcultuur. Um, dat is een heel bijzondere vondst voor Nederlandse begrippen. Omdat uh, graven uit deze periode die zijn eigenlijk uh, nou, bijna nooit onderzocht. Um, nou, we kijken dus over een grafkel met een, uh, daarin de afdruk van een, uh, van een skelet...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 die persoon die daarin gehurkte toestand in dat graf ligt. Die bak die wordt naar beneden geslagen... waardoor het geheel in één keer door die graafmachine omhoog getild kan worden. En dan wordt het uiteindelijk naar een plek gebracht... waar volgens Lucas Meurkens, de archeoloog, het tentoongesteld gaat worden. Hij Daar staat inderdaad de graafmachine. Uh, vanwege de ja, bijzonderheid van deze vondst... Is het, uh, gaan we hem in één blok lichten, zeg maar... Na die in het laboratorium wordt hij geconsolideerd. Worden alle ja, vondsten gerestaureerd. En ja, wordt hij tentoongesteld. Hier wordt hij klaargemaakt om tentoongesteld te worden. En verwacht u dan hier in de omgeving nog meer mensen die in hurkhouding of in wat verhouding dan ook begraven liggen? Um, nou, nee. Eigenlijk is dit, uh, ja, dit is de enige cultuur die we gezien hebben in, uh, in deze grafheuvel. En dat is eigenlijk ook een beetje kenmerkend voor die enkel grafcultuur dat mensen dus hun, uh, ja, hun eigen grafmonument krijgen... in tegenstelling tot voorgaande periodes waarin je dus... Uh, de periode van de hunebed is dat... waarin mensen dus uh, collectief begraven werden in een uh, ja, monumenten. Maar het is niet zo dat we nu hier zo op een andere graf staan te stampen? Nee. Maar eerst in alle voorzichtigheid omhoog met dat graf... Het gaf in Twello een verslag dus van Joris van de Kerkhof. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Elke werkdag. BNN Today. Kane, en Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken. <laughs> Kane, min of meer een beetje de koriander van de popmuziek. Ja, nou, laten we daar een punt achter zetten. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik ben was met Peter Langhout reis naar Disneyland Parijs geweest. E-nug. En... Uh, e <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is een beetje raar. Precies. Ja. Het is een beetje film ja. met je jaren zeventig. Dat, Dat is meter. heel leuk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.